Wedden? Of je nu zoekt van Coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeker, of van bouwjaar 1900 tot 2026. Vind je perfecte auto op Autoscout24. Download de app en start met vinden. Goedemorgen, het Q-music nieuws van 7 uur, Ronald Remmelswaan. Goedemorgen. In Waalwijk zijn twee mannen aangehouden na brand in een woning. Volgens Omroep Brabant brak die uit nadat er met explosief materiaal was geknutseld. Waarschijnlijk vuurwerk. Twaalf appartementen werden ontruimd. Nadat de brand was geblust mochten bijna alle bewoners weer terug. De huurcommissie weet niet altijd of huurders en verhuurders iets met hun uitspraken doen. Dat gaan ze onderzoeken, zeggen ze in trouw. De commissie komt erbij als er ruzie is over bijvoorbeeld gebreken aan woningen. Na de uitspraak moeten huurder en verhuurder dan zelf aan de slag. Maar of dat ook gebeurt is niet altijd duidelijk. De Amerikaanse overheid is opnieuw gedeeltelijk op slot gegaan... en dat betekent dat sommige overheidsdiensten niet werken. Er is in het parlement namelijk geen akkoord over de begroting. De Senaat had de begroting goedgekeurd, maar de Amerikaanse Tweede Kamer is met reces... en kan er daarom maandag pas over stemmen. En Golden Earring heeft gisteravond het allerlaatste concert gegeven. Voor het concert in Ahoy kreeg de band de Lifetime Achievement Award... voor meer dan 60 jaar muzikale excellentie, zoals de Edison-stichting het noemt. Tijdens het concert werd ook stilgestaan... bij het overlijden van earring gitarist George Koymans. Dan het weer van weer online. Het trekt een regengebied over het land. In het noorden is er kans op ijzer en het kan glad zijn. Het wordt daar maximaal 2 graden, in het zuiden droger en 5 tot 9 graden. En tot over het ANP-nieuws. Goedemorgen, de je music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Ja, eigenlijk is er niks te melden. Er zijn geen files en geen flitsers, maar zoals Ronald dat al zei... het kan wel ijzer in het noorden, dus let, let, let een beetje op... Music. Jorien Renkema. Voor de zaterdagochtend. Goedemorgen, Phil Collins en Philip Bailey hoor je zometeen. Nadesha en Austin...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 26, om heel precies te zijn. Ik hoop dat je zalig hebt geslapen. Of lekker hebt gewerkt. Dat kan natuurlijk ook in je nachtdienst. Hoe dan ook. Goed dat je erbij bent. Op dit, uh, nou, voor sommige mensen toch wel onmenselijke tijdstip. Ik ben alweer lekker bezig uh, op weg naar een suikerdip. Als je vaste luisteraar bent van Q. Of je volgt ons op Instagram. Dan heb je het misschien meegekregen. Dat uh, donderdagochtend bij uh, Mattie en Marieke ineens een kar uh, werd binnengereden met 90's snoep. We zaten afgelopen week midden in de Q-top 500 van de 90's. En er hoorde dus volgens Matthew en Marika ook snoep bij uit die tijd. En toen ik dat zag op de socials, toen wist ik al... dat worden de zware dagen de komende dagen bij Q. Want die car met snoep blijft hier natuurlijk staan. Ja, en ik ben dol op snoep. Ik moet zeggen, er is... Uh... Ik weet niet of ik dat moet zeggen. Ja, volgens mij kan ik dat gewoon vertellen. Er is een heleboel soep gedoneerd. Ja. Aan uh, kinderen die het wat uh, minder goed hebben in het leven. Dus dat is, uh, dat is heel goede zaak. Maar ja, er is wel wat overgebleven. Sowieso alles wat open was, dat is wel overgebleven. Dus ja, ik ben vanochtend om zeven uur al alweer uh, even naar de kar gehobbeld. Om zo'n hele lange kabel te halen. Ken je die? De dingen zijn volgens mij een meter lang of zo. Vel gekleurd van die, van die uh, zo'n zure kabel. Ja, oh. zo lekker. Nou goed. Misschien doe je net je ogen open na een uh, lekkere nacht en uh, ga je zo meteen uh, naar de kledingkast. Kan je een klein advies geven? Als je in het noorden van het land woont, zou ik zeker gaan voor een trui. Daar kan je nog last hebben van ijzel nu, dus nou, ik bedoel maar. En in het zuiden kan het vandaag 9 graden worden, dus dan kun je gewoon prima een longsleeve aan. Kijk maar even wat je doet. Goedemorgen, Kian Ducro zo meteen op de radio na Sam Veld en Elal Black. Hey, sun. Hey, son, I wanna show you.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 You sounds better with you. Q music. Leave your keys if you're not coming home. You packed your bags full we'll of letting go. You were moving in, now you're moving on. There's no getting used to you being gone.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 Heart from the fate of Ophelia. Taylor Swift op Q music. The fate of Ophelia hoor je. Op deze zaterdagochtend. Waarop Nederland langzaam ontwaakt. ja Of iets minder langzaam, want Linda bijvoorbeeld. die is gewoon op dit tijdstip alleen in het zwembad. Vind ik echt toewijding. Succes Linda. Joost is net klaar met zijn nachtteams, laat hij weten. nu lekker naar bed. Ja. Dat kan natuurlijk ook wel trusten. Uh, Jorian, die app dat hij zich even een beetje heeft verslapen. Maar nu onderweg met de few Music aan. Ik hoop, Jorian, dat jij niks van dag hebt dat je gewoon de hele dag achter jezelf aanloopt. Omdat je je hebt verslapen. Dus uh, succes, zet hem op. En Bianca, die is erbij, die zegt: Goedemorgen, Jorien Op mijn vrije zaterdag al heerlijk wakker. Zometeen op pad in de auto om samen met onze vrienden naar Hulst te rijden. Om daar naar het WK veldrijden te gaan. Althans, de mannen gaan voor het veldrijden. En wij vrouwen voor de gezelligheid en de feesten. In ieder geval dikke truien aan, want fris zal het zeker worden. Goedemorgen deze zaterdag. Nou, jij ook goedemorgen, Bianca. Succes daar met het veldrijden en met het bier drinken. Goed, we hadden afgelopen week de Q-top 500 van de 90s. En ik ga er nu eentje draaien die net niet uit de 90s komt, maar wel een beetje zo voelt vind ik altijd. Het zijn Ditje, Sammy en Doe. Met Heaven. na half wacht nog even verder borduren op al die appjes die ik net voorlas. De soundtrack van je weekend. Want ieder weekend is het mijn doel om een uh, nummer te draaien op de radio... dat precies past bij jouw weekendplannen. En dat kan over van alles gaan. Dus laat me vooral, als je dat net nog niet gedaan hebt... even weten hoe jouw weekend eruit ziet. Misschien ga je vandaag uh, wat leuks doen. Uh, pff, dagje naar de dierentuin, ik noem maar iets. Kan ik misschien iets met... Uh... Animals draaien. Of misschien ga je vandaag iemand helpen verhuizen. I like to move it. Real to real. Nou, um, laat het even weten wat je plannen zijn. En om het ultieme voorbeeld te geven... zal ik even laten horen hoe het vorige week ging. Vorige week had ik Jill aan de telefoon. En die was onderweg naar haar eerste High Rocks. Weet je wel, dat is zo'n uh, mega festijn... dat je gaat sporten en hardlopen en krachttraining en helemaal crazy. En ja, ze had een beetje energie nodig. Dus toen draaide ik voor haar deze...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 nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenon verlichting of van als meer tot zwolle. Vind je perfecte auto op Autoscout24. Download de app en start met vinden. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn.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 Vanmorgen regent het op veel plaatsen. In het noorden is er kans op gladheid door ijzel. dus let op. In de middag klaart het op en wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen in het noorden rond de 2 graden... en in het zuiden is het rond de 9 graden. Nou, nah, maximaal 9 graden moet ik zeggen. Dat is nogal een verschil, hè? is ik verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld. Wel één flitser gespot op de A20. Rotterdam richting Maasdijk bij hectometerpaal 21.1. Dat is de hoogte van Vladingen. Jorien Renkema. Goedemorgen, ja, goeiemorgen. De deel van Bruno Mars hoor je nu. You So and screen Sound of Silence for the M. De soundtrack van je weekend. Ik vroeg je net, wat ga je doen dit weekend? Want ik vind het altijd leuk om nou, jou dat op de radio te laten vertellen... en er vervolgens een liedje bij te draaien dat helemaal past. En Ferdinand, jij was een van de vele mensen die appte. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Uh, maar jij moet jezelf even toelichten. Want jij appte dat je vandaag militairen gaat irriteren. Ja, eh... Uh, yeah, uh... Ja, dat is uh, dus een heel leuk beroep. Uh, ik uh, je mag uh, hoort dat militaire militairen gaan aanvallen die uh, in training zijn. Oh, oké. Okay. Dus, okay. dus jij gaat dan naar een militaire basis toe en daar wordt dus een oefening gedaan vandaag. En jij bent eigenlijk een acteur die een bepaalde situatie naboot. Waar zij mee ja. moeten oefenen? Ja, dat klopt helemaal. Oh, Wauw, is dit iets wat je vaker doet? Ja, is dit überhaupt een baan of is dit een hobby? Hoe moet ik het zien? Het uh, is, is gewoon een baan. Ik uh, doe dat uh, als DCP-er, uh, word ik ingehuurd en dan uh, mag ik dat, uh, dat soort dingen doen. En mag je dan vandaag zelf gaan verzinnen hoe irritant je gaat zijn of krijg je een specifieke opdracht? Nee, uh, we, we krijgen allemaal specifieke opdrachten, dat is altijd. Uh, we hebben ook wel eens een beetje dat we vrij, uh, vrij uitloop hebben. Maar we het over het algemeen krijgen we specifieke dingetjes die ze willen trainen en oefenen en dan uh, mogen wij daarop inspelen. Oh, en weet je al wat je vandaag gaat doen? Uh, een klein beetje. Ik, uh, uh, ik heb het wel vaker gedraaid. Uh, vandaag is het, uh, moeten ze iets beveiligen. En dan uh, moeten we gewoon uh, buurtbewoners spelen. En dan uh, ja, van kwaad tot erg. En op een gegeven moment met verdachte pakketjes rondlopen. En uh, met auto's uh, voorbij rijden die uh, verdacht zijn of aangeschreven zijn. Ja. En dan worden we op een gegeven moment, uh, als goed is, gearresteerd. Ja, wat een vet beroep dit, zeg! Ik vind, heb hier echt nog nooit van gehoord, maar wat leuk! Ja, dat vind ik ook. Ik kan me ook <laughs> wel voorstellen dat het misschien ook wel pittig is. Want ja, jij moet dus uiteindelijk gearresteerd worden, zeg je al. Ja, dat kan er misschien ook wel vervelend aan toe gaan. Uh, ja, het, uh, wordt, er zijn uh, uh, arrestaties die, die met wat uh, geweld uh, te pas uh, komen. Ja. Maar het is allemaal uh, ja, zo, zo weggezet. We zijn zo getraind erin. Dat uh, we precies weten wat we moeten doen. Ja. Om uh, blessures en dat soort dingen te voorkomen. Maar kan je bijvoorbeeld ook uh, neergeschoten worden. En dat snap namelijk dat je natuurlijk niet echt wordt neergeschoten. Maar dat je dan bijvoorbeeld op de grond moet gaan liggen. Met, uh, met een bordje omhoog. Van ik, ben, ik ben neergeschoten of zo? Ja, ja dat hebben we ook regelmatig. Dat is wel irritant dat tot, uh, tot ze ons aanschieten. Ja. Jeetje. Nou, ik vind het echt uh, heel interessant dit. Leuk. Ja, maar ik heb jou aan de telefoon omdat ik uh, graag een liedje op de radio wil draaien. Dat uh, past bij jouw weekendplannen. Uh, ik heb yeah. iets bedacht. Het is een beetje vergezocht, geef ik eerlijk toe. Maar luister, uh, ik ben gegaan voor The Script. Want jij werkt vandaag yeah. met de Script. Toch? Ja, dat klopt. En het liedje is The Man Who Can't Be Moved. Want dat kan natuurlijk ook heel irritant zijn als iemand niet aan de kant gaat. Ja, nee, dat klopt. Uh, <lacht> dat bedoel je inderdaad heel vaak ja. niet aan de kant hebben. Nou, dan ben deze voor jou op de radio en ik wens je heel veel succes vandaag, Ferdinand. Dankjewel, je Jullie ook een fijne dag.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 The Man Who Can Be Moved van The Script, de soundtrack van het weekend van Ferdinand die ik net sprak. Ferdinand is namelijk onderweg om, zoals hij het noemde, militairen te gaan irriteren. Hij is een trainingsacteur op een militaire basis, waar hij dus aan de hand van een script een vervelende man moet spelen. Bijvoorbeeld A Man Who Can Be Moved. Vandaar dat ik op dat liedje uitkwam als zijn soundtrack. Dit is Day op Q. Goedemorgen. When I saw you on the street, I never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 Never been back 500 van de 90s. Around the World van ATC. Het was de lijst die je uh, afgelopen week hier hoorde op Q-Music. Tot uh, gistermiddag 2 uur duurde het. Toen was de, de grande finale met dit jaar op nummer 1 in de lijst. Wederom Paul Elstak met Rainbow in the Sky. En ja, de Q-top 500 van de 90s duurde dus uh, tot gistermiddag 2 uur. En daarna ging Domin weer verder met een andere lijst, namelijk de top 40. Waarin hij elke vrijdag ook meteen de alarmschijf van komende week bekend mocht maken. En daarvoor moest hij even een belletje plegen met Sommieux. Lang verhaal, kort. Eerder deze week sprak Domin ook met Sommieux. Dat ging toen over hun Edison-nominatie. Maar toen hadden ze zo lang geluld dat er geen tijd meer over was... om het nieuwe liedje te draaien van Somjeu. Dark, uh, Dark Before the Dawn heette dat liedje. Ja, voelde Domien zich toch een beetje schuldig over. Dus hij dacht gisteren tijdens de top 40... Moet toch maar even bellen met Somjeu. Dat ging zo. Ja, wat een gezeik dan ja, niet. Ja, ja, ja. Camille, ik, voelde echt, ik voelde me zo lullig daarover. Omdat ik ook dacht, ja, die teleurstelling bij jou. Helemaal een nieuw liedje. Ik wil het graag, ik wil het graag goed maken. Ik ga Dark Before the Dawn nu wel draaien als, als tip voor de, de topwacht. Hij is aangereikt. Oh, ik ga hem weer niet draaien als tip voor de top vandaag. Oh. oh, oh. Nee, uh, ik ga hem namelijk zo meteen draaien als de nieuwe Q-Music Alarmschijf. Hé! Hey. Ah. Nee. Nou, dit is wel een maken, Domien. De Q-Music Alarmschijf. Sonje, dark before the dawn. Maximum. Q-Music. in every second. Tomorrow. The sky has to clear up Up above The clear blue skies, de nieuwe van Sommieus, de voor komende week. Dark Before the Dawn. Zometeen na achter kun je lekker meezingen met Kelly Clarkson. Gone, gone, en ook Martin Garrix, sowieso. Fleming.